Maar nu eerst het NOS Nieuws van 1 uur. Mark Visser met het NOS Journaal. Door de gladheid op de weg zijn er vanochtend ruim 100 aanrijdingen meer dan normaal geweest. In grote delen van het land was het glad door ijzel en opvriezing. Bij Monnikendam belandde een vrachtwagen in het water. De chauffeur en bijrijder kwamen om het leven. In Flevoland leidde ijzel tot grote problemen. De A6 tussen Almere en Lelystad was urenlang afgesloten na diverse ongelukken. De Russische president Medvedev is in Polen voor een tweedaags bezoek. Medvedev wil met zijn ambtgenoot, president Komorowski, afspraken maken die de handel tussen beide landen moeten bevorderen. Het bezoek van Medvedev aan Polen is een teken van de verbeterde relatie tussen Rusland en Polen. De twee landen hebben een geschiedenis van moeizame betrekkingen. Voor de Polen spelen daarbij onder meer de gebeurtenissen in de Tweede Wereldoorlog... toen Stalin Polen met Hitler verdeelde... en 22.000 Poolse officieren in het Russische dorp Katyn liet afslachten. De luchtvaartmaatschappij Continental Airlines is schuldig bevonden aan het neerstorten van een Concorde... in juli 2000 bij Parijs. Volgens een Franse rechter is er sprake van dood door schuld. Bij de vliegramp kwamen 113 mensen om het leven... Vlak voordat de Concorde opsteeg was van een toestel van Continental een titanium strip afgebroken. De Concorde reed eroverheen waardoor een van de banden klapte en stukken rubber gaten sloegen in de brandstoftank. Voor het eerst hebben artsen in Nederland een hart-longtransplantatie uitgevoerd bij een kind. Chirurgen van het Universitair Medisch Centrum in Groningen voerden de operatie uit. De patiënt, van 16 jaar heeft een aangeboren hartafwijking... waardoor de bloedvaten in de longen worden aangetast en het hart wordt overbelast. De nieuwe longen en het hart functioneren volgens het Groningse ziekenhuis goed. Tot besluit het weer. Af en toe zon, het is 3 graden aan zee en 0 graden in het binnenland. Ook morgen overwegend bewolkt en droog.